Chemistry This combination's hell. www.zfmzandvoort.nl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 Het de prachtigste verhalen, oh God, wat is er lief. Gisteren had ik een sabon, ik mis je zo. Vandaag had Praag een kattenbel, want er is zoveel te doen.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 De grote brand bij het chemische bedrijf in Moerdijk gaat gepaard met veel explosies en steekvlammen. Op het industrieterrein waar de brand sinds half drie vanmiddag woedt, liggen veel brandbare en giftige stoffen opgeslagen. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand leidde tot een enorme zwarte wolk met giftige en bijtende stoffen die in noordelijke richting drijft. De wolk heeft inmiddels Dordrecht bereikt. Welke giftige stoffen er precies zijn vrijgekomen is nog onduidelijk. Er geldt de hoogste alarmfase en mensen in de beide omtrek krijgen het dringende advies binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De brand in Moerdijk woedt in het bedrijf ChemiePack, waar chemische producten worden verwerkt en verpakt. Het vuur is overgeslagen naar Wertzile, waar scheepschroeven liggen. Zeker 130 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Ook de bedrijfsbrandweer van Shell helpt mee. En Defensie heeft twee speciale blusvoertuigen met een waterkanon naar Moerdijk gestuurd. Voor het bluswerk is een landelijk coördinatiecentrum opgezet. Twee afritten van de A17 bij Moerdijk zijn afgesloten. Het scheepvaartverkeer op het Hollands Diep en de Oude Maas is stilgelegd. Omroep Brabant en RTV Rijnmond functioneren als rampenzender. Het kabinet is van plan zeker 350 politiegenten en militairen voor een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. Het gaat om een gecombineerde missie van EU en NAVO en er zouden zeker 50 Nederlanders in EU-verband worden ingezet als politietrainers. Gedoogpartner PVV is wel tegen een nieuwe missie in Afghanistan, daarom is steun van een deel van de oppositie nodig. In Denkhuizen en Medemblik gaat de politie op proef met cafés controleren. Dat gebeurt op verzoek van de horeca zelf. Wie wordt